Hier is Hilversum 2, de KRO. De Madonna van de Antiquaire. Ik vraag uw aandacht voor een oorspronkelijk luisterspel door Rolf Petersen. Regie, Leon Povel. Hallo, man. Mag ik u even storen? Ik heb hier de intekenlijst voor zuster Van Verlo. Ja? Ja, Van Verlo trouwt volgende maand. Maar omdat ze de vijftiende weggaat, willen we haar het huwelijkscadeau iets eerder geven. Hm. Alle afdelingen waar ze gewerkt heeft hebben meegedaan. Ook paviljoen 2. Oh, het is een heel bedrag geworden. En daarom hebben we gedacht aan een hinderloperspiegel. Aan een hinderloperspiegel? Ja. Ja, ja Venfolo richt haar huis in met antiek en nou heeft een van de leerlingen op de Herengracht zo'n spiegel gezien. Ze zijn een, een antieke spiegel waarvan de lijst is uitgesneden. Die heeft ze bij Stokman gezien? Ja, directrice. Hmm. Dat is de intekenlijst? Ja. Mag ik eens even kijken? Natuurlijk, alstublieft. Ach, zuster Walbach heeft ook nog ingetekend. Ja, directrice. Op 18 juli... Ja. U moet maar denken. Zuster Walbach heeft een mooie dood gehad. Een mooie dood? Ja, ze was een verpleegster die een voorbeeld blijft voor de jongen. Ze heeft alleen geleefd voor haar werk. Zo is ze ook gestorven. Terwijl ze haar ervaring overdeed aan de leerlingen. Ja. U hebt gelijk. Laura Walbach heeft alleen voor de werk geleefd. Wanneer moet die spiegel gekocht worden? Ik had gedacht, vandaag, directrice. Vandaag? Ja. Ik moet vanmiddag toch op de herengracht zijn. U? Ja, ik zal bij Stokman langsgaan en die spiegel kopen. Oh, graag, directrice. Oh, graag. Dank u wel. Ik heb iets goed te maken aan Laura. Zuster Wouwbach heeft alleen voor haar werk geleefd, zei Lomme. Ze heeft Laura Wouwbach beoordeeld naar zichzelf. Ze heeft de eenzaamheid van Laura schijnend benadrukt. Wie weet beter dan ik wat er in Laura is omgegaan, wat ze in het leven tekort is gekomen. Ik herinner me een gesprek dat Laura en ik in het voorjaar hebben gehad, naar aanleiding van een gesprek met zuster Van Venverlo. Venverloo kon zichzelf vergeten. Als zij op de afdeling kwam, speelde haar eigen leven geen rol meer. Dan was ze alleen verpleegster. Ik liet haar bij me komen en zei... Ik wil u zeggen dat ik tevreden over u ben. Dank u, directrice. En zuster Walbach is dat ook. Het rapport dat ze over u heeft uitgebracht is erg gunstig. Fijn, directrice. Met ingang van 1 juni wordt u benoemd tot waarnemend hoofd van paviljoen 2. Tot waarnemend hoofd. Ja? Bent u niet tevreden? Dat wel, directrice, maar... Ja? In juni moet ik ontslag nemen. Dan, dan ga ik trouwen. U gaat trouwen? Ja, directrice. Ja. Waarom hebt u dat niet eerder gezegd? Omdat, omdat juni nog ver weg is. Het is nu pas april en ik, ik weet ook niet of ik in juni ga trouwen. Het, het kan ook augustus worden. Ik trouw in elk geval nog deze zomer... Zo. Ja, dan zal ik de plannen wijzigen. Ja, directrice. Ik was op een humeur. Van Vanforlo had ik me veel voorgesteld. Krankzinnig. Het was nooit in me opgekomen dat dit kind zou kunnen trouwen. Ik liep naar beneden. Op de gang zag ik Laura. Blijkbaar was ze op weg naar haar kamer. Laura? Ja? Je gaat naar je kamer? Ja, tot één uur ben ik vrij. Dan loop ik met je mee. Ik moet je iets zeggen. Van Velo gaat trouwen? Ja. Voor zulke verrassingen kom je te staan als je werkt met een verpleegster die helemaal je ideaal heeft beantwoord. Op het afdeling heeft ze nooit over zichzelf gepraat. Nooit. En dan opeens. Ik ga trouwen. Tja. Ik had gehoopt dat ze carrière zou maken. Ik heb het al eerder gezien toen ze vier jaar geleden bij me kwam. Jij werkte toen nog in Haarlem. Tichelman was mijn assistente. Ik vroeg Femfolo waarom ze in de verpleging wilde. Ik voel me daartoe aangetrokken, zei ze. Ik geloof dat ik het kan. Ik geloof dat ik het kan? Ja. Tichelman werd er ook door gefrappeerd. Dat kind weet wat er van een verpleegster verlangd wordt, zei ze. Femfolo had alles kunnen bereiken. Dat heeft ze bewezen. Nu is ze 24. Over twee jaar zou ze het hoofd van de chirurgie zijn geweest. Met dertig adjunct van de ziekenhuis in de provincie. Ja, en met veertig een vrouw voor wie het leven niets meer in het verschiet heeft. Een vrouw? Voor... Ja. Zoiets heb je nog nooit gezegd, maar wel gedacht. Oh. Het is prachtig om te denken, ik voel me aangetrokken tot een verpleging. Als je jong bent, denk je dat allemaal. Als je veertig bent, praat je wel anders. Het is een zegen. Dat Venverloo bij tijds heeft ingezien dat het de bestemming is een man lief te hebben en kinderen te krijgen. Ze zal gelukkiger worden dan jij en ik. Dan jij? Misschien. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er in jou omgaat. Het is vreemd dat te moeten zeggen als je al zo lang met elkaar bevriend bent. Maar eigenlijk kan je van mij hetzelfde zeggen. Weet jij wat ik denk? Toch zijn we vroeger vertrouwelijk geweest, tot we ons diploma hadden. Toen ging jij hier naartoe en ik ging naar Haarlem. Het is jammer. Wat? Toen ik benoemd werd tot jouw assistente, dacht ik dat we de oude vriendschap weer op zouden nemen. Wat hebben we gedaan? Nee, jij praat vertrouwelijk over het werk. Je zegt, ik, ik heb me vergist in Nuland. Of, wat moet ik met Pasman doen? Pasman leert het nooit. Of, je moet de voedingslijsten van Wolters controleren. Maar verder, ja, wat wil je dan, Laura? Dat we ook eens over onszelf praten. We gaan naar een concert of een toneelvoorstelling. Na afloop praten we over de muziek of over de acteurs. Maar steef vast komt het gesprek terecht bij het ziekenhuis. Bij het gebrek aan personeel. Of bij de besluiten van de geneesheer directeur. Streeter is dit van plan of dat van plan, zeg je. Of je praat over de leerlingen die het al of niet doorhebben... dat ze hun eigen leven moeten leiden buiten de muren van de afdeling. Oh, Zo nu en dan vind ik alles om te stikken. Ik wist niet dat jij er zo tegenover stond. Nee, dat merk jij niet. Ik vraag me wel eens af. Ga jij dan zo in je werk op dat het je leven vult? Natuurlijk vult het mijn leven. Dat kan niet, dat meen je niet. Je bent toch ook een vrouw? We zijn even oud, 38 ben je en dan... Hier, in de hal, staat die maquette van het ziekenhuis met de spreuk van de stichter Ik wijd mijn leven aan de zieken. Dokter Marcelis had goed praten. Hij had een vrouw en kinderen. Het is niet moeilijk om te zeggen, ik wijd mijn leven aan de zieke, als je niets kort komt. Waarom kijk je me nou zo aan? Ik? Ja. Zo kijk je wel eens meer. Dan geef je me het gevoel dat, dat ik zo oneindig ver van je afsta. Dat ik zoiets ben als een appel met een rotte plek. Een aangestoken vrucht. Dan kijk je alsof je zeggen dat ik leef alleen maar voor de zieken. Zoals Marcelus dat heeft bedoeld. Dat heb ik nooit gezegd, nee. Maar zo kijk je. En zo praat je ook. Maar nooit met ronde woorden. Of speel je alleen maar een rol. Doe je alsof. Ga je op in je werk omdat je moet. O omdat we ergens in op moeten gaan. Om omdat we anders stikken in het gevoel dat we nutteloos zijn. Dat we overbodig zijn. Als je het ook zo voelt... Zeg het dan. Praat dan met me. Dat hebben we toch vroeger ook gedaan? Heb jij dan nooit het gevoel? Ik hoor bij niemand. Ik heb een gezin. Een man die van me houdt. Kinderen die van mij zijn. Ach, de kans om te trouwen hebben we allemaal gehad. Jij misschien, ik niet. De enige man om wie ik werkelijk gegeven heb, was getrouwd. Hij was chirurg in Haarlem. Dat is de reden waarom ik daar weg ben gegaan. Waarom ik gesolliciteerd heb naar de functie van jouw assistente hier in dit gasthuis. Ik ben natuurlijk stom geweest. Stom. Ik had niet weg moeten gaan. Nooit. Hij heeft gelijk gehad. De vrouw met wie hij getrouwd was, die vrouw die was... Ach. Wat doet het er toe? Dit is mijn kans geweest. Als je zoiets een kans wilt noemen. Ja. Ik begrijp wat er aan jou om gaat. Ik ben verloofd geweest. Jij? Ja. Wanneer? Jaren geleden. Ik was hier nog maar kort. Hij was beeldhouwer en glazenier. Hij heeft het beeld gemaakt van dokter Marcelus dat hier in het plantsoen staat. Dat heb je nooit gezegd? Nee. Waarom zou ik het zeggen? Ik, ik heb die verloving verbroken. Ik wilde in, in de verpleging blijven. En daar heb je nooit spijt van gehad? Nee, ik had mijn werk. Maar heeft dat je dan werkelijk gelukkig gemaakt? Laten we over iets anders praten. Ja, dat was drie maanden geleden. Ik ben tegenover Laura veel te kort geschoten... Toen ze beroep deed op mijn genegenheid, op de vertrouwelijkheid van vroeger, trok ik me terug. De muur waarachter ik mezelf had verborgen, kon ik niet afbreken. Ik was er niet door in staat. Ik ga naar Stokman. Ik zal die spiegel kopen. Bij de portier, hè? Zuster Gérard. Ja, directrice. Laat een taxi voorkomen. Ja, Beekman. Taxi is voor u, zuster? Ja. Waar wilt u naartoe? Uh, Stokman, de ambticaire op de Herengracht. Ja, zuster. Overleden. Ik was de stad in geweest. Toen ik het ziekenhuis weer binnenging, was het precies vier uur. De portier zag me. Hij zei: Directrice. Ja? De geneesse directeur heeft naar u gevraagd. Alle paar maanden. Van half twee af. Van half twee af? Ja, directrice. Dr. Streeter is boven. Uh, afdeling C, kamer 8. Mm, dat is goed, Beekman. U gaat ook met de lift naar boven, directrice. Ja, afdeling C. Gaat u voor, directrice. Dank je. Het moet voor u een schok zijn geweest. Een schok? U hebt zuster Walbach zo goed gekend. Zuster Walbach? Weet u het dan nog niet? Wat bedoel je? Zuster Wauwbach is vanmiddag plotseling overleden. Dat kan niet. Ja, directrice. Dr. Streeter heeft gebeld om de van het katholiek ziekenhuis, maar... Dr. Streeter? Ja? Ah, zuster Girard. Um, u hebt zeker al gehoord dat zuster Wauwbach... Ja. Maar het is afschuwelijk. Voor u ook. Ja, wat is er gebeurd? Ja, ze stierf, ze stierf tijdens een aanval van coronair trombose. Coronair trombose? Ja, de pijn trap plotseling op. Ze was bezig een paar leerlingen te instrueren. En uh, toen ik op de afdeling kwam, was ze buiten kennis. Kwart over twee uh, hebben we de hoop om haar te redden opgegeven. Kwart over twee? Ja, ik heb nog overal naar u gezocht, maar... Waar is Laura nu? Uh, komt u maar mee. Heeft. Uh, zuster Bouwbach nooit over pijn geklaagd? Nee. Ja, ik bedoel, ze heeft nooit gesproken over pijn in de hartstreek. Nee, dokter. Uh, was u. Uh, was u lang met haar bevriend? Mm -hmm. Vanaf de lagere school. We komen allebei uit het vorstenbos. Uh, zuster Bouwbach ligt opgebaard in deze rouwkamer. Uh, neemt u me niet kwalijk, de röntgenoloog wacht op, maar. Als u. Uh, als u het goed vindt, dan laat ik u alleen naar binnen gaan, hè? Ja, dokter. 18 juli. Zes dagen geleden. De dood van Laura heeft me geschokt. De dood van Laura heeft me zo geschokt. U bent er, zuster. Dit is de winkel van de antiquaire. Oh. Uh, moet ik op u wachten? Ja. Een hinderloperspiegel, zuster. Ja, een van de verpleegsters heeft hem bij u gezien. Oh, dat moet dan deze spiegel zijn. Dit is de enige hinderloperspiegel die ik heb. Kijk, zuster ja. de lijst is bijzonder fraai. Moet u zien hoe mooi die kuif is uitgesneden. Hier, zelfs de veren van de vleugels van deze vogel kunt u duidelijk zien. Hm? Ja. Ach, hij valt u tegen. Ja, ik, ik dacht dat die, die groter zou zijn. Groter? Ah, ik heb een grotere spiegel in de toonzaal hiernaast. Het is geen hinderlopper, wel antiek. Hij is gemaakt in de 17e eeuw. Als u hem zien wilt, dan zal ik deze hier neerleggen. Zo, mag ik u voorgaan? Ja, ga. Het is hier nog een doel. Aan het eind van de gang, daar kunt u beter zien. Daar hebben we een ruime hal. Zo, dan gaan we hier naar links. De spiegel die ik u zo laat zien is zelf... Huh? Hij heeft een lijst van schildkrachten. Een glasraam van Lucas. Maar domme. dat ben ik. Lucas heeft... Hij heeft... Oh. U kijkt naar dat glasraam. Ja, dat uh, dat raam is prachtig. Het is van Lucas Wijnen. Zo'n groot glazenier. U heeft van hem gehoord? Ja. Ach ja, natuurlijk. Daar dacht ik niet aan. Hij heeft ook dat beeld gemaakt, dat beeld van dokter Mercedes... dat bij u in het plantsoen staat. Deze Madonna heeft hij gemaakt voor een klooster. Voor een klooster in Valdieu. Zo mooi als de Madonna is. Toen het raam klaar was, werd het geweigerd. Het werd geweigerd? Ja, de abt was het niet eens met de opvattingen van wijnen. Deze Madonna draagt een diep rood kleed. De abt had het zich anders voorgesteld. Ook dat veld met al die bloemen. Toen de Madonna uit Valdieu terugkwam... Had Lucas er geen plaats voor. Zijn atelier in de Doelenstraat is te klein. Daar kon hij dat raam niet plaatsen. En omdat wij vrienden zijn, vroeg hij of hij het hier mocht aanbrengen. Wanneer, wanneer heeft Lucas wijnen de Madonna gemaakt? Acht maanden geleden, zuster. Zo kort geleden? Ja. Ik wil hem niet meer missen. Ze heeft me rijk gemaakt. Moet u die glimlach zien. De Madonna straalt zoveel liefde uit. Zoveel liefde dat ik. Mijn zusters, ja, wat heeft u? Ja, ik. Het is wat laat geworden. Over een paar, over een paar minuten begint mijn spreekuur. Misschien kunt u de spiegel naar de taxi laten brengen. U... Ja, ja, ja, natuurlijk, zusters. Zoals u wilt, ik, ik zal de spiegel inpakken. U gaat terug naar het ziekenhuis, zuster? Ja. Alsjeblieft. u oh, ik de kerk hangt nog iets? Dat moet ik meenemen. Uh, ja, zuster. Zo, dit is de spiegel, zuster Gerard. Ja, dank u. Oh, oh, oh, u kunt hem beter niet op de bank leggen. Dan loopt u gevaar dat hij eraf glijdt. Ja, u, u hebt gelijk. Zo. En als u hem nou zo vasthoudt, dan kan er niks gebeuren. Hm? Tot, uh, tot ziens, zuster. Ja. Ja, dank u. Veertien, veertien jaar geleden. Ik, ik heb gezegd dat ik te jong was. Te jong, dat ik nog niet wilde trouwen. Dat ik in de verpleging wilde blijven. Een jaar later is zij getrouwd. En nu, nu heeft hij die, die Madonna gemaakt. Acht maanden geleden. Hij heeft mij uitgebeeld met die glimlach. Waarom heeft hij dat gedaan? Die Madonna draagt een rood kleed. Lucas houdt voor rood. Hij heeft drie gebrandschilderde ramen gemaakt voor zijn pogiekerk. Ze stelden de symbolen van de verlossing voor. De man die uit de dood was opgestaan droeg een rode mantel. Dat verbaasde me. Waarom had Lucas, de man die bevrijd was uit de macht van zonde en dood, een rood kleed gegeven? Toen, toen de ramen klaar waren, vroeg ik het hem. Ik zei... Zeg, Lucas. Ja? Waarom heb jij de voorkeur gegeven aan rood? Omdat de man die uit de dood is opgestaan in het middelpunt staat. Ook als je kijkt naar de figuur op de andere ramen. Rood is voor mij de kleur van de vernieuwing. Van de vernieuwing na de strijd en het lijden. Bovendien hou ik van rood. Meer dan jij. Meer dan ik? Ja. Jij voelt je aangetrokken tot geel. Je draagt geel, het past bij je. Ik bedoel niet alleen omdat je slank bent en donker. Jij, jij bent evenwichtiger dan ik. Ik ga over op mijn gevoel, op mijn intuïtie. Jij niet. Jij, jij bent alleen maar, jij bent alleen maar lief. Je hebt mooie ogen, Selma. Ze zijn grijs en groen. Zeegroen. Zeegroen? Ja. Ik zie ruimte in, ruimte, oneindigheid. Ik wil je schilderen, Selma. Ja? Ja, zoals je nu kijkt. Zoals je daar staat, zo wil ik je schilderen. Als een heilige, Sally. Ik zal je altijd lief hebben. Ook als een heilige? Nee. Sally. Lucas. Salma, volgende week ga ik naar Frankrijk. Naar Frankrijk? Ja, ik moet een raam maken voor een klooster in Soissons. De abt heeft me geschreven. Hij heeft gevraagd of ik een raam wil maken dat de engel Gabriel voorstelt. En dan moet ik volgende week de details gaan bespreken. Ik denk dat ik donderdag weg ga. Donderdag? Ja. Ga mee Sally. Als ik in Soissons ben geweest, kunnen we naar Rijms gaan. Daar ben ik een paar jaar geleden ook geweest. Even buiten de stad ligt een klein hotelletje, midden tussen de wijngaarden. Nee, Lucas. Je kunt toch een paar dagen vrij nemen? Dan blijven we het weekend, tot maandag of dinsdag. Nee. Tot Sally. Nee, Lucas. Ik heb drie kwartier op je gewacht. Ik kon toch niet weten dat je al terug was? Ik dacht dat je in soissons zat. Af... Vanochtend was ik al terug. Ik heb de nachttrein genomen. Waarom ben je niet naar Reims gegaan? Hoe moet je daar alleen doen? Ik heb je opgebeld vanmorgen. Mij? Ja. Als ik in het ziekenhuis ben, mag je niet opbellen. Ik weet het. De portier vroeg of het dringend was. Ik verlangde naar je. Oh ja? Dat meen je niet. Ja, Sally. En je bent maar drie dagen weg geweest. Ja, drie. Nee. Als we trouwen, krijgen we het huis dat hier naast het atelier ligt. Ik heb het erover gehad met de eigenaar. Die muur daar, die muur breek ik door. Ik zal een raam maken, dat metsel ik in de muur van de hal. Ik zal veel geel gebruiken. Ja, ik zal veel geel gebruiken. Deze dan, Sally? Mm -hmm. Sally? Ja? Volgende week moet ik weer naar Strasson. Die, die monnik, hm? Niemand ik wil het ontwerp zien. Jij gaat niet mee? Hm? Oh, als we getrouwd zijn, dan zal ik je altijd meenemen, altijd. Wanneer? Wanneer heeft Lucas Werner die Madonna gemaakt? Acht maanden geleden, zuster. Zo? Kort geleden? Ik moet Lucas opbellen, ik moet hem bellen. Ik wil zijn stem horen. Als dat beeld van dokter Marcelus klaar is, gaan we trouwen. Ik wil nog niet trouwen. Je wilt nog niet trouwen? Nee. Je houdt niet van me. Dat heb ik al eerder gedacht. Anders zou je wel meegegaan zijn naar Swatson. Als je van me hield, zou je niet willen dat ons huwelijk wordt uitgesteld. Niet voor een paar maanden, maar voor een jaar en misschien voor twee jaar. Ik ben pas 23. Ja, en er zijn meisjes die trouwen als ze 18 zijn. Je wilt toch niet zeggen dat je meer om de verpleging geeft dan om mij? Nee. Dat niet. Selma. Sally. Zuster Gérard. Ja? Die man die dat beeld van dokter Marcelis gemaakt heeft, heet hij niet Wijnen? Ja. Oh, hij gaat trouwen. Trouw? Ja, het staat in de krant. Geef hier. Ja. Lucas. Lucas Wijnen. En Hilde Hoogenberg. Die Madonna straalt zoveel liefde uit zoveel liefde dat ik, nee maar, zuster Gerard. wat heeft u? Nu uh, zuster Niemeyer adjunct directrice is geworden, wat u haar assistent. Zuster Gerard, ik ben er echt blij om. Ik ook, dokter. Je hebt mooie ogen, Selma. Ze zijn grijs en groen, zeegroen. Zo zal ik je schilderen. Ja? Ik zal je altijd lief hebben. Dokter Mercedes had goed praten. Het is niet moeilijk om te zeggen, ik wijd mijn leven aan de zieke, als je niets tekortkomt. Waarom kijk je me nou zo aan? Je geeft me het gevoel dat ik zo oneindig ver van je afsta. Dat ik zoiets ben als een aangestoken vrucht, een appel met een rotte plek. Je kijkt of je zeggen wilt, ik leef alleen voor de zieke, zoals Marcelis dat heeft bedoeld. Zo zal ik je schilderen, Lief hebben. Ik moet Lucas opbellen, ik moet hem bellen. Ik wil zijn stem horen, ik wil alleen zijn stem horen. Ik wens u geluk Dirk Dank u zuster Lomman. Toen zuster niet mee gepensioneerd werd, had ik gehoopt dat u haar op zou volgen. Oh nee Dirk ik niet. Het contact met de patiënten zou ik niet willen missen. Het contact met de patiënten zou ik niet willen missen. Ze heeft alleen voor haar werk geleefd. Zo is ze ook gestorven, terwijl ze haar ervaring overdeed aan de jongeren. Ja, en met veertig een vrouw voor wie het leven niets meer in het verschiet heeft. Ja, ik moet Lucas opbellen. Ik moet hem opbellen. Het ziekenhuis, zuster. Oh, dat is de spiegeldirectrice. Hm? Oh, geeft u hem maar hier. Dan zal ik hem in de kast leggen. Oh, ben zal er blij mee zijn. Nou, het is een mooie herinnering aan de tijd dat ze hier geweest is. Ja. Oh, uh, directrice, Ja, dit is de envelop met geld. Met geld? Ja, ik, ik had het uw moeder geven voor u wegging. Er ontbreekt 28 gulden van paviljoen 2, die krijgt u van uw land. Oh, ik, uh, ik heb de antikant niet betaald. U, u heeft hem niet betaald? Nee, dat, uh, dat ben ik vergeten. Ik, uh, ik heb afgesproken dat ik het zou overmaken, dat ik het zou Oi. Oh, ja. u, u houdt de enveloppe tot u het geld hebt van paviljoen 2, hè? Ja, directrice. Als er iemand naar me vraagt, ik ben op een kamer. Goed, directrice. Ik moet hier niet blijven staan. Ik, ik moet hier niet blijven staan. En altijd maar kijken naar het beeld van dokter Mercedes in de tuin. Naar het beeld dat Lucas heeft gemaakt. Ik, ik moet naar mijn schrijftafel gaan. Daar liggen de praktijkboekjes van de leerlingen. Met die boekjes was ik bezig toen Lohman vanochtend mijn kamer binnenkwam. Met die intekenlijst. Met die intekenlijst voor Verlo. Nog geen half uur later... Nog geen half uur later stond ik tegenover de Madonna. Tegenover de Madonna. waarin Lucas... Mij heeft uitgebeeld. De Madonna die zoveel vreugde uitstraalde. Niet alleen de glimlach in haar ogen. Alles straalde vreugde uit. Alles. Ook het kleed dat in plooien uitviel over het veld met bloemen. Ook de sluier. De grijze sluier die ze om het hoofd droeg. Alles was beleidschap. Alles. Waarom heeft Lucas mij zo uitgebeeld? Waarom heeft hij dat gedaan? Ik moet bellen. Ik moet Lucas bellen. Ik... Met de portier, hè? Verbindt met de stad. Ja, directrice. Vier, vijf, zes, vijf, één. Mathilde de Wijn, hè? Matheel Wijnen. Hallo? Met de portier? Verbind me met de stad. Ja, directrice. Vier, vijf, zes, vijf, één. de Wijnen. Is... is uw man er niet? Met wie spreek ik? Met zuster Gerard van het stadziekenhuis. Mijn man is er niet, zuster. Misschien oh, kan ik... Oh, uw man is er niet. Ik, uh, ja, voor een verpleegster die binnenkort is, zoek ik een glasschildering. Oh. Een uh, kleine glasschildering in de vorm van een medaillon. Maar uh, ik, uh, ik wou morgen wel opnieuw. Ik kan u die glasschilderingen ook laten zien, zuster. U? Ja, mijn man zit in het buitenland. Als u naar me toe kunt komen, ik heb verschillende van die glasschilderingen liggen. Ik, uh, ik naar u? Wanneer? Vandaag? Als het u schrikt. Uh, uh, Goed, goed, ik kom... Bijna? Ja. Zuster Gira, komt u binnen. Ik uh, heb een paar van die glasschilderingen klaargelegd als u ze wilt zien. Ja. Kijk, misschien is dit iets. Het kruis van Sint-Andries. Zilver op blauw. Of dit, hetzelfde kruis, maar dan rood op zilver. Nee. U bent verpleegster van het stadziekenhuis. Ik ben dat young, directrice. Oh, dan heb ik hier... Dan heb ik hier een miniatuur van een raam dat mijn man gemaakt heeft... voor de kapel van een Sint Ludwina gasthuis. Dat is... Eh, kijk, het, het stelt de patrones van het gasthuis nee, voor. Nee, die. nee, nee. Wat is dat voor medaillon? Dit? Ja. Het engel Gabriel uit Galilea. Mijn man heeft een raam gemaakt voor een klooster in Sasson. En hij heeft dit miniatuur al heel lang. Hij hey. is erop gesteld... Wat kijkt u me aan. Ik. Ja? Ach, ik. Vanaf het ogenblik dat ik u zag heb ik, heb ik het gevoel dat, dat ik u ken. Dat u mij kent? Ja, toen u naar dit miniatuur keek, dacht ik stellig dat ik, ik u nooit ontmoet. Ja. dat schilderij. Dat schilderij dat te hangt, bent u dat? Ja. Mag ik het van dichtbij zien? Oh, natuurlijk. Mijn man heeft het geschilderd. Lang geleden. Ja, erg lang. Toen mijn man het maakte, was Jan Paul, vier maanden. Jan Paul? Ja, mijn zoon. Hij is met vakantie. Daarom vind ik het prettig dat u er bent. Dat, dat u er bent, dat leidt me af. Dat leidt u af? Ja, Jan Paul is nog nooit weg geweest. Nog nooit. Hij is in Limburg, in Maasbracht. Daar kampeert hij met de jongens van zijn school. Ja, en met de leraren natuurlijk. Maar toch, ja, toch ben ik ongerust... Toen u opbelde schrok, ik met, met zuster Gerard van het stadziekenhuis zei u ik dacht dat er iets met Jan-Paul gebeurd was. Maar gelukkig, gelukkig ging het over die glasschilderingen. Ik zal u een paar voor u... Uh, nee, nee, doet u geen moeite. Oh, dat is helemaal geen moeite. Ik heb er verschillende. Als mijn man een raam heeft ontworpen, maakt hij er dikwijls een miniatuur van. Ja, u kunt ook meegaan naar het atelier. Na, naar het atelier? Graag. Als mijn man op reis is, sluit ik deze deur altijd af. Mijn man is een chambéry. Hij blijft nog een tijd weg, minstens vier weken. Hij restaureert er de ramen van een oud kasteel. Kijk, ziet u? Hier liggen de miniaturen. Misschien is dit iets? U kijkt naar het ontwerp van de Madonna. En dat is een ontwerp voor een raam dat mijn man gemaakt heeft voor een klooster in Valjeu. Ze zeggen dat dit het mooiste raam is dat hij ooit gemaakt heeft. Toch heeft het ons geen geluk gebracht. Geldzorgen. Geldzorgen? Ja. Mijn man had het ontwerp moeten voorleggen aan de abt van het klooster. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft maanden aan het raam gewerkt. Zomaar zonder enige zekerheid dat het zou worden aangenomen. Toen het klaar was werd het geweigerd. De abt wilde het accepteren, maar sommige glasdelen moesten dan door anderen vervangen worden. Dat wilde mijn man niet doen. Dit raam, zei hij, is een stuk van mijn leven. Ik verander niets. We hadden geld nodig. Ik, ik heb geprobeerd mijn man over te halen, maar hij was koppig. Ja, niet voor niets is hij naar Chambéry gegaan. Hij moest het doen. Om het geld. Maar u lijkt op de madonna. Ik? Ja, dat ik dat niet eerder heb gezien. Nou weet ik waarom ik steeds het gevoel heb dat ik u ken. U, u lijkt op haar. Als ik niet beter wist, dan zou ik denken... Dan zou ik denken... Wat zou u denken? Dat, dat u voor haar model hebt gestaan. Dat u... Nee, toch ook niet. Zij is veel jonger. En u kijkt ook anders. De uitdrukking van haar ogen is weer zachter. Zachter? Hoe heb ik kunnen denken dat u... U hebt de ogen van de verpleegster en zij... oh, oh dat, dat, dat had ik niet moeten zeggen, zuster Chirard. Dat ik, ik, ik zal u de miniaturen laten zien. Spouw de moeite. Ik neem het medaillon van de engel uit de Svasson. Dat, dat van de engel? Ja, zoals u wilt. Ik zal het uh, medaillon voor u inpakken. Oh, ik, uh, ik heb u beledigd. Dat spijt me het was mijn bedoeling. Geef ze mij het medaillon. Alsjeblieft. Dank u. Gaat u niet weg. Waarom niet? Ik, ik wil niet dat u weggaat met de gedachte dat ik u heb willen kwetsen. U, oh, u moet me geloven. Ik, ik was een beetje wacht door die gelijkenis. Ik heb er echt niets onaangenaams mee bedoeld. Verpleegsters hebben vaak ogen die, die, die door je heen kijken. Het zijn vrouwen die veel hebben meegemaakt. Ja, daar heb ik u toch niet mee beledigd? Als u, als u tegen mij gezegd zou hebben, u hebt de ogen van een teleurgestelde vrouw, dan zou ik toch ook niet beledigd zijn geweest? Teleurgesteld? Ja, ik, oh, mag ik even? Dat, dat is de post. Oh, het is, het is niets alleen een tijdschrift. Ja, u wacht natuurlijk elke dag op bericht op Chambéry. Op Chambéry? nee. Uit Limburg. Jan-Paul is zeven dagen weg, een hele week. Hij heeft me alleen een planbriefkaart gestuurd. Een kaart van het kamphuis. Elke dag denk ik, hij zal me wel een brief schrijven om me te zeggen hoe je het maakt. Maar ja, hij kan ook opbellen natuurlijk, maar dat denkt een kind niet aan. Hij blijft nog drie weken weg. Ja, dus... Nee, moeten we gaan naar Chambéry. Naar Chambéry? Ja. Daar had u de afleiding gevonden die u nodig hebt. Van Jan-Paul dan. Jan-Paul? Ja, denkt u dat ik daar tot rust zou komen als ik hem in Limburg zou hebben achtergelaten? Ik zou geen minuut rust hebben, al is het nog zo mooi aan de Middellandse Zee. Ik zou voor voordeur... de Middellandse Zee? Ja. Chambéry ligt in de bergen. Het ligt in de bergen? Ja. ligt bij Lyon, in Savoie. Oh, dat wist ik niet. Oh, maar het maakt niet veel verschil. Dat maakt niet veel verschil? Of u weet of iemand aan de Middellandse Zee werkt of in een stadje in de Alpen twee, driehonderd kilometer naar het noorden? Dat bedoel ik niet. Ik, ik bedoel, op de afstand van Maasbracht naar Frankrijk maakt dat niet veel uit ik moet weg. U moet weg? Ja, het is veel later geworden dan ik dacht. Ik, ik heb nog veel te doen. Ik dank u dat u mij wil helpen met het medaillon, maar ik moet nu toch wel weggaan. gaan. Ik moet met Streeter praten. Ik moet met Streeter praten. Ik moet Streeter alles uitleggen. Acht jaar lang werk ik met hem samen. Acht jaar ben ik adjunct directrice. In al die jaren ben ik nooit vertrouwelijk geweest. Nooit. Zelfs niet tegen Laura. Laura is vertrouwelijk geweest. Zij liet merken wat ze voelde. Wat er in haar omging. Ik niet. Ik ben adjunct directrice. Ik verkondig een mening. Ik zeg dat de verpleging me volmaakt gelukkig heeft gemaakt. Volmaakt gelukkig. Voldoening ken ik. Voldoening. Als ik terugkijk op wat ik heb bereikt. Die voldoening heb ik gezocht als een compensatie. Voor alles dat... Zuster Fira. Met de portier, directrice. Ja. Er is hier een zuster Berger. Ze vraagt naar u. Wat wil ze van me? Ze komt solliciteren naar de functie van hoofd van de chirurgie. Stuur alle sollicitanten naar zuster Lohman. Zij wordt op 15 augustus mijn assistente. Ze neemt nu al voor me waar. Ja, En Beekman, ik wil verder niet gestoord worden. Alleen als het erg dringend is. Natuurlijk, directrice. Ik, ik moet praten met Streeter. Ik moet hem alles uitleggen. Ik moet zeggen wat er gebeurd is. Ik ik met mezelf op, overhoop lig. Dat ik het spoor kwijt ben. Wat heeft de dood van Laura niet allemaal in me opgeroepen? Ik, ik, ik moet zeggen dat ik mijn werk niet meer kan doen. Dat ik, dat ik eruit moet. Dat ik er helemaal uit moet. Ik moet openachtig zijn. Ja, ik, ik moet openachtig zijn. De façade waarachter ik mezelf heb verstopt, moet ik afbreken. Voor het eerst in mijn loopbaan moet ik proberen me uit te praten. De, de dood van zuster Wauwbach heeft u erg aangegrepen, hè? Ja, ik, ik heb het gevoel... Ik heb het gevoel dat ik mijn leven verkeerd heb gebruikt. Dat ik mijn leven heb verknoeid. Ach, u? Ja. Ach, hoe kunt u dat denken? Er zijn maar weinig vrouwen die zoveel hebben bereikt als u. En wat is er niet allemaal voor u weggelegd? U bent pas 38. Ja, voldoening, ik weet het, ik weet het. Maar dat is toch niet alles? En tegendeel. Ja, ik begrijp het. U bent moe. Er wordt ook zoveel van u gevraagd. Um, u gaat pas in het najaar met vakantie, hè? Dat duurt nog lang. U zei dat u naar uh, Chambéry wilt? Ja, dokter. Ja, dat is een goed idee. Ja, verandering van omgeving, dat hebt u nodig. Ah, de Franse Alpen zijn zo mooi. In Chambéry ben ik nooit geweest, wel in La Grave. Dat ligt er niet ver vandaan. Zuster, u moet veertien dagen wegblijven. Zuster Loman zal u dan vervangen. Hè? Ja, dokter. naar het station. Ja, mevrouw. Zit, Selma. Dat, dat vertel ik je later. Natuurlijk. Dat je er bent is het belangrijkste. Wanneer ben je aangekomen? Om kwart over twee. Toen was ik aan het station. Heb je... Heb je al een hotel? Ja. Wie had kunnen denken dat jij naar Chambéry zou komen? Ik restaureer hier de ramen. Ja, het is een werk dat mij eigenlijk niet ligt. Maar het wordt behoorlijk betaald. Ik woon hier schuin tegenover in Les Charmettes. Kom mee, Sally. Die veertien jaar zijn je niet aan te zien. Je bent niet veranderd. Nee. Nee. Je hebt de sfeer van vroeger om je heen. Een sfeer die ik gemist heb. Hm. Weet je wat ik wel eens heb gedacht? Als ik zelf maar ergens tegenkom, zal ze me voorbijlopen. Ik? Ja, ik ben getrouwd. Kort nadat wij het elkaar gingen. Er hebben foto's in de kranten gestaan. Selma zal ze zien, dacht ik. Juist goed. Dat was gekwetste trots. Ze gaf toch meer om de verpleging, dacht ik toen. Later ben ik gaan denken... Selma zal me karakterloos vinden. Ik had op ze moeten wachten. Ik had gezegd, ik zal je altijd lief hebben. Ja. En... Wat denk je... Nu, Lucas. Nu? Hoe lang blijf je in Chambéry? Twee weken. Dan zal ik mijn werk onderbreken. Elke dag gaan we erbij in. Hm? We hebben heel wat te bepraten. Deze dans, Selma? Ja. Het is nog net zo goed als vroeger. Het is alsof we de tijd hebben teruggezet. Alsof je nooit bent weg geweest. De fouten die we vroeger gemaakt hebben, zouden we uit ons leven moeten kunnen wegvragen. is zijn als je de Madonna niet gezien had. Het is niet verstandig, een liefde die voorbij is terug te roepen. Een liefde die voorbij is? Ja. Waarom heb je me dan zo geschilderd? Toen ik het raam zag, toen dacht ik... ...goed teleurgesteld en hoe eenzaam moet je zijn... ...om een vrouw die je hebt lief gehad na zoveel jaar zo uit te beelden. Ik, ik heb gedacht... ...het is niet helemaal voorbij. ...meer dan je denkt, meer dan je je kunt voorstellen. Maar toen ik die Madonna maakte... ...toen, toen had ik me met alles verzoend. Maar het raam straalt zoveel blijdschap uit. Toen ik aan de Madonna werkte, was ik blij. Waarom dan? Om, omdat ik me eindelijk had bevrijd. Ik had me bevrijd van het verlangen naar een liefde... ...die groter was dan die ik had gevonden. Ik had tegen mezelf gezegd, ik heb recht op geluk, op meer geluk. Op het geluk dat Selma me had kunnen geven... Toen ik aan die maat werkte, dacht ik dat niet meer. Niet? Hm. Je hebt gelijk gehad. De fouten die je vroeger gemaakt hebt, kan je niet uit je leven wegvagen. Ik had niet moeten komen. Morgen zal ik teruggaan. Nee, Selma. En liefde die voorbij is, moet je niet terugroepen. Ja, maar je bent er. Ik ben toch geen heilige? Je moet blijven, Sally. Je moet blijven. Maar je hebt toch je werk, Sally? Ja, ik heb mijn werk. Dat is een dooddoener. Een dooddoener waarmee je een vrouw die niet getrouwd is te misten stuurt. Ja, ik heb het ook wel eens gezegd tegen een verpleegster die het moeilijk had. Maar terwijl ik het zei, dacht ik, ik wikkel haar eenzaamheid in een aantrekkelijke verpakking. Wie trapt erin, zij niet. Een vrouw die alleen staat in een man en een gezin. Ik ben me dat nooit zo sterk bewust geweest, als toen Laura was gestorven. De dood van Laura heb ik me aangetrokken. In het begin heb ik alleen aan haar gedacht. Ze was even oud als ik. Ze stierf terwijl ze de leerlingen les gaf. Maar toen is ook de angst in me opgekomen. Ik dacht, Laura heeft voor niets geleefd. En ik dan? Ik heb met Streeter willen praten. Maar Streeter denkt als ieder ander. Een vrouw die niet getrouwd is, heeft haar werk. Dat maakt alles goed. Alles. De dagindeling van een ziekenhuis laat geen ruimte open voor een gesprek dat dieper gaat dan een versleten opmerking. Wat heb ik als verpleegster gezegd? Iedere dag en tegen iedereen hetzelfde. U krijgt een injectie, kijkt u de andere kant maar op. U gaat nu naar de operatiekamer, u moet flink zijn, u merkt er niets van. Of u wordt weer gauw beter. Dan glimlachte ik. Vooral als ik wist dat een patiënt niet beter zou worden. Ik heb zo vaak gedacht, hier sta ik nou, met lege handen. Wat kan ik anders doen dan glimlachen en zeggen, u wordt weer gauw beter. Toen ik promotie maakte, was ik blij. Het contact met de patiënten werd nog oppervlakkiger. Ik deed alleen maar de ronde, ik vroeg, hebt u goed geslapen, of zoiets. Meer verwacht de patiënt niet van me. Mm -hmm. Maar ik was niet in de verpleging gegaan om het dagwerk van een afdeling te regelen. Wat heb ik gedaan, dacht ik. Waarom heb ik gewild dat ons huwelijk zou worden uitgesteld? Omdat ik te jong was? Toen ik dit ging denken, was ik één jaar ouder. Jij was getrouwd. Ik heb het in de krant gelezen. Ik ben wild jaloers geweest. Het beeld van dokter Mercedes heb ik gehaat. Jij, jij kunt je dat niet zo voorstellen, denk ik. Toen ik je gisteren terugzag, heb je gezegd. De sfeer van vroeg. Ik gebruik dat woord nooit. Maar gisteravond... Gisteravond heb ik gedacht... De eenzaamheid heeft verschillende kanten. Er zijn er waarover je praat. Dan zeg je, ik mis een gezin. Er is ook een facet waarover je zwijgt. Waarover je niet praat. Toch is het juist deze eenzaamheid die je kunt opheffen... Ik heb dat niet gewild, nooit. Waarom niet? Waarom ben ik daarvoor teruggeschrokken? Nu, nu ik je heb teruggezien, is het me duidelijk geworden. Ik, ik heb in een ander altijd dat gemist wat jij sfeer noemt. Nee, ik, ik heb alles gezegd. Streeter zei: Verandering van lucht zal u goed doen. Maar dit één keer jezelf zijn. Eén keer alles zeggen is beter. Hier. Hier in mijn tas heb ik de engel uit Swasson. Zo. Ik heb hem van Hilde. Dit. Dit medaillon. Ik ben door die Madonna ontspoord. Waarom heeft Lucas me zo uitgebeeld, dacht ik? Waarom heeft hij dat gedaan? Ik wilde je stem horen. Later wilde ik weten waar je was. Ik ben zo naïef geweest, zo krankzinnig, net zoals je het noemen wilt, om te denken dat jij op mij wachtte, dat je me nodig had, dat jij net zo voelde als ik. Ik heb gedacht dat ik jou gelukkig zou maken en jij mij. Niet voor een heel leven, dat niet. Ik heb gedacht, al is het maar, is het maar voor een paar dagen, nu ik er ben. Zalma. Zalma. Nee. Zo moet je niet weggaan, zo niet. Ik had alles kunnen weten, alles. Het verlangen naar geluk is menselijk. Je moet niet verlangen naar geluk dat je niet toekomt. Je bent getrouwd, ook dat heb ik geweten. Ik vraag me alleen af al waarom je gisteren gezegd hebt, ik ben geen heilige, blijf een chambéry. Ik hou van je, nu meer dan ooit. Als ik je liefheb op de manier waar we allebei verlangen, zal ik je niet gelukkig maken. Geloof me, Sally. Ik ben nog nooit zo tussen uiterste heen en weer geslingerd als sinds ik jou terugzag. Je ligt met jezelf overhoop. Dat is begrijpelijk. Je bent uit je evenwicht. Door de dood van die Laura, met wie je bevriend bent geweest. Ook heb je de Madonna gezien. Als je er zo aan toe bent, dan... ...dan weet je niet waar je naartoe drijft. Dan ben je geneigd van de ene situatie over te stappen in de andere. Ja, dat, dat, daar kan ik, kan ik misbruik van maken, maar dat, dat wil ik niet. Als je hier een paar dagen gelukkig bent geweest, zoals ik dat bedoeld heb... ...gisteren toen ik zei, blijf in Chambéry, ik ben geen heilige. Als je hier een paar dagen op die manier gelukkig bent geweest... ...dan wordt de verwarring alleen maar groter. Dan ga je pas beseffen wat je allemaal tekort komt. Iedere vrouw die niet getrouwd is, moet missen wat jij mist. Maar je moet niet alleen zeggen: de eenzaamheid heeft verschillende facetten. Ook de liefde tussen man en vrouw. Als je de ene kant van de liefde beleeft zonder de andere, dan weet je pas hoe, hoe armoedig, hoe, hoe dodelijk armoedig een mens zich voelen kan. Sally. Ja. Ik ben getrouwd. De tijd kunnen we niet terugzetten. Je hebt je teruggetrokken op jezelf, Sally. Je bent gaan denken dat het huwelijk een extase is, zonder offer of inspanning. De omvang van het tekort heb je vergroot. En op dat tekort heb je je blind gestaard. Ik, ik weet niet of het jou iets zegt. Wat? Als ik het moeilijk heb, dan denk ik... Het gaat niet alleen om het nu. Het eigenlijke doel van ons leven stijgt boven het tijdelijke nu uit. Je moet ook eens aan die dokter Marcelis denken. Aan Marcelis? Ja. Ha, dat is zo gemakkelijk, Lucas. Wat? Om te zeggen, ik wijd mijn leven aan de zieken. Marcelis heeft een gezin gehad. Een gezin? Wel, nee. Hij heeft zich het lot aangetrokken van zijn zuster, die weduwe was. Marcelis is alleen dokter geweest. Ik weet het van het stichtingsbestuur. Toen ik dat beeld moest maken, is het me verteld. Marcellus heeft ook zijn strijd gekend en zijn twijfel. Die kennen wij ook. Behalve ik wijd mijn leven aan de zieke, heeft hij nog iets gezegd. Wat dan? In je werk moet je uitrusten van je onrust. Toen ik die drie ramen maakte, toen heb jij gezegd... als ik op de afdeling ben, dan ben ik alleen verpleegster. Als ik het ziekenhuis binnenga, trek ik de deur van mijn eigen leven achter me dicht. Ja? Het is mooi als je dat echt kunt, dacht ik toen. Ja. Het is jammer dat jij dat nooit gedaan hebt. Dat ik dat nooit gedaan heb? Ja. Trouwen is voor een vrouw de enige juiste bestemming, heb je gedacht. Daar ben je vol van geweest. Met die gedachte en met het gevoel, ik heb mijn doel niet bereikt, heb je je werk gedaan. Ook als je de deur van je eigen leven achter je dicht had moeten doen. Kijk niet zo, Sally. Ik, ik heb je niet willen kwetsen. Ik heb je geen pijn willen doen. Ik. Je. hebt gelijk gehad. Ik was. Mooi hè? Die top. Die bergtop daar in dat dal, dat dorpje, is La Grave. Morgen, om deze tijd, ben ik alweer in Lyon. Ja? De Franse Alpen hebben me goed gedaan. Ach, je hele jeugd is één voorbereiding op het huwelijk en het moederschap. Je opvoeding is erop gericht. Het is normaal dat je gaat denken, trouwen is mijn enige bestemming. Gisteravond kon ik niet slapen, het was warm. Toch stonden de ramen van mijn kamer open. Ik heb mijn vrije wil gehad, dacht ik. Ik heb zelf gekozen. Maar ik heb me laten opjagen door het schema van de dagindeling. Terwijl ik met één patiënt bezig was... dacht ik al aan de volgende. Dat is niet nodig geweest. D dit had ik toch zelf in mijn macht. Ik was niet opgewassen tegen teleurstellingen. Ik, ik heb muren om me heen gebouwd. Gisteravond... Ik heb ik aan Laura gedacht. Ik ben veel te kort geschoten. Heer Lucas. Het engel uit Soissons moet jij houden. Jij bent aan het miniatuur gerecht. Ik zal door herinnerd worden aan Hilde. U lijkt op de Madonna, zei ze. Ik had de waarheid moeten zeggen. Maar dat kon ik toen niet meer... Toch Sarie. Hmm? Toch is het misschien goed geweest dat je de Madonna hebt gezien. Vind jij van niet? Ja, Lucas. Misschien. Ik, ik weet het niet. Dag, zuster Gerard. U ziet er goed uit. Ja, dokter. <laughs> ik wist het wel. Ja, een paar weken vakantie zullen u goed doen, dacht ik. <laughs> Intussen heeft zuster Lohman officieel de plaats van zuster Wouwbach ingenomen. Goed, dokter. Het nachthoofd van de chirurgische afdeling is ziek. Ik heb niemand die voor haar kan waarnemen. Nuland is vrij. Ik kan zuster nu nog niet bereiken, directrice. Ik heb het geprobeerd, maar... Dan zal ik waarnemen. U? Ja. U bent veranderd, directrice. Toen... Toen dokter Streeter tegen me zei dat ik uw assistente zou worden, dacht ik... Ik, ik zal mijn best doen in belang van het ziekenhuis. U, u bent nu een paar weken terug uit Frankrijk... Nou vind ik het prettig, zo nauw met u te mogen samenwerken. Dat wilde ik u even zeggen. Hm. Zuster Zira, Met de portier, directrice. Ja. Er is hier een dame die naar u vraagt. Wie? Een mevrouw Wijnen. Mevrouw Wijnen? Ja, directrice. Zal ik mevrouw naar u toe laten komen? Ja. Ja, Beekman. Goed, U? Ja. U bent iets vergeten, zuster Gerard. Ik? Bij u, in de Doelenstraat? Nee, bij mijn man, in Chambéry. Maandag is hij teruggekomen. Dat weet u natuurlijk. Nee, dat wist ik niet. Dit heb ik vanochtend gevonden. Tussen zijn bagage. Alsjeblieft. De engel uit Swasson. Ja. Mijn man is weer vertrokken. Nu naar Maastricht, zuster. Ik wilde niet wachten tot hij terugkomt. Ik dacht, de engel kan u in moeilijkheden brengen. Er was immers een verpleegster die zou gaan trouwen. U hebt een expressief gezicht. Ik zie nu geen Madonna in u. Ook geen verpleegster. Alleen een vrouw die geschrokken is. Ja. En tegen u heb ik gezegd, ik wil niet dat u weggaat met de gedachte dat ik u heb willen kwetsen. Ja. Ik doe... Toen ik dit zei, was u van plan naar Chambéry toe te gaan. Nee. Dat was u wel. Met die bedoeling hebt u mij opgebeld. Hebt u me gevraagd naar die glasschilderingen. Wil u weten waar mijn man was? Ik begrijp het. Ik begrijp alles. Ook het beeld dat daar in het plantsoen staat, is van hem. Ja. Een liefde van veertien jaar geleden. Het is begonnen toen hij aan het beeld werkte. Maar Lucas is getrouwd. U niet. U hebt de voorkeur aan gegeven u niet te binden. Misschien hebt u gelijk gehad. Een vrouw die niet getrouwd is, heeft meer vrijheid. Maar de vrijheid die u genomen hebt, heeft ze niet. Ook niet als ze ouder geworden is en tot ontdekking komt dat ze niets heeft. Dat ze niets heeft. Ja, ik heb een zoon. En een man. U niet. Ik heb een man die ik goed ken. Die ik zo goed ken dat ik weet dat u en Chambéry niets bereikt hebben. Ja, niet dat wat u denkt. Maar toch, mevrouw Wijnen, er zijn veel dingen die ik verkeerd heb gedaan. Daar heb ik spijt van. Dat ik naar Savoie gegaan ben, hoeft mij niet te spijten. Ik geef het toe. Dankzij Lucas. Ja, u hebt er niets bereikt. Toch wel, meer dan u ooit zult beseffen, omdat u getrouwd bent. Zegt u tegen uw man dat ik blij ben dat ik de Madonna heb gezien. Met zuster Gérard? Met de portier-directrice. Ja? Dokter Streeter vraagt naar u. Ja, ik kom. De Madonna van de Antiquaire. Dit was een oorspronkelijk luisterspel door Rolf Petersen. De personen waren zuster Selma, V. Charone, zuster Laura, Jeanne Straten, zuster Lohman, Barbara Hofman, zuster Van Voorloo, Irene Poorter, portier Harry Bronk, Lucas Paul van der Lek, stokman Bert van der Linden, Hilde Eva Janssen, chauffeur Alex Vazen Jr. en dokter Streeter Louis Borrell. De regie had Leon Povel.